Nederland en Groot-Brittannië hebben de miljarden voorgeschoten. Dat geld hadden spaarders nog te goed van de failliete IJslandse internetbank Icesave. Bij het EK Turnen in Berlijn heeft Epke Zonderland zilver gewonnen op de brug. Zijn oefening was foutloos, maar net, net iets minder moeilijk dan dat van, dan van de Duitser Marcel Noeien, die het geld veroverde. De favoriet op de brug, Mitja Petkovsek uit Slovenië, kwam ten val.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 ANWB verkeersinformatie. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat voor knooppunt Maardenberg... een file van 2 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A1 van Amsterdam naar Amersfoort is dit weekend dicht... tussen knooppunt Maardenberg en knooppunt Eemnes. Op de N259 richting Bergen-op-Zoom staat bij Steenbergen 3 kilometer file. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen Driebergen-Zeist en Ede-Wageningen rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur.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 1 op de vijf mensen krijgt het. Alzheimer Nederland is hard op zoek naar een oplossing. Kijk hoe we samen de strijd aan kunnen gaan op alzheimernederland.nl. Crisis in het Koningshuis. Hoe een losgeslagen Belgische prins onze zuidenburen het schaamrood op de kaken bezorgt. Dat en meer vanavond om kwart over tien bij Karo Brandpunt op Nederland 2. Vier minuten over vier, het rondje langs de velden beginnen wij in Enschede. FC Twente Roda, Henk Kok. 1-0 voor Roda. Een schok ging gewoon door het Twente-stadion, door de Grootsvesten toen. Bodoor na een overstapje van Jonker helemaal vrij kwam. Een heel beheerste bal gewoon achter schoot. Het is 1-0 voor Roda. Ik zag dat ook op een bord doorkomen in de arena, Ronald van der Geer. Nee, deze uitslag is uh, genomen, Tom. Ja, <laughs> die, is, die is aangekomen hier ja, in de tussenstand dan. Ja. Ja, het is uh, hier overigens 2-0 voor, uh, voor Ajax in die wedstrijd tegen FC Groningen. De doelpuntenmakers zijn Soleimani en uh, Jan Vertongen. We hebben nog wel een kolderiek moment gehad hier, want Groningen heeft namelijk een doelpunt gemaakt. Het is afgekeurd of vanwege buitenspel of vanwege Hens van Enevolts. Het is een lange bal van achteruit. Krankwist ziet namelijk dat Enevoltsen weggaat. Dan glijdt Boyle ze uit en kan Voltse richting Vermeer... die net buiten zijn strafstroomgebied de bal wegkopt. Maar wel tegen Voltse aan. bal wordt binnengeschoten, maar de goal wordt geannuleerd. Nou, gelukkig voor Kenneth Vermeer is hij slank. Anders had hij de hoon van heel Nederland weer over zich heen gekregen. Nu is alles vergeten en vergeven. 2-0 is het bij Ajax FC Groningen. Utrecht Feyenoord. Feyenoord nog gescoord tijdens het nieuws, Frank? Nee, eigenlijk niet. Ja, bijna nog. Vlaar in zijn eigen doel, toen uh, Van Wolfswinkel onder een bal doorging. En Vlaar die bal per ongeluk tegen zijn buitenkant van zijn rechtervoet uh, kreeg. Maar die bal ging een paar centimeter naast de goal van Mulder. Dat zit dus ook nog mee voor Feyenoord. Dat in een zetel naar de overwinning gaat in Galgewaard. De achtste plaats van Utrecht staat behoorlijk onder druk. Dankzij die op dit moment nog 4-0 voorsprong van Feyenoord. Parijs, Roubaix, die vroege koplopers gaan niet houden, Sebastian. Er rijden er nog vier van vooraan. Lars Bak, Gregory Rastion van Summeren en Maarten Chalingi van de Rabobankploeg die een ijzersterke parijs roubaix rijdt. Zij zitten op de Carrefour de Larbre en onder aanleiding van Juan Antonio Fletscha draait daar nu de groep der favorieten ook op 25 seconden. Daarachter gebeurt dat dus achter die kopgroep van vier. Fletscha heeft Hushof bij hem, heeft uh, uh, Kanselaren natuurlijk bij hem. Leukemans zit er ook bij en Lars Boom is teruggekeerd. Ik moet trouwens zeggen dat dit op 50 seconden is van de kopgroep, Wat Daartussenin zitten nog allerlei achtervolgers. Maar vier man, dus aan de leiding met Salingi. De groep met de grote favorieten op 50 seconden. Op de laatste strook van de dag van vijf sterren: de Carrefour de Larbre. De hockeytopper Oranje-Zwart-Bloemendaal, Tim Steens. Nog negen minuten te spelen, stand nog steeds 1-0 voor Bloemendaal. Maar Oranjewaard dringt aan. Ik ben benieuwd hoe lang Bloemendaal stand houdt. Maar het had eigenlijk al 2-0 moeten zijn, tenminste in de ogen van de Bloemendaalers, Want 10 zeg maar, minuten geleden keurde scheidsrechter ten een doelpunt goed van Bloemendaal. Het was een lange push van Olmer Meij, helemaal vanaf zijn eigen helft op Rogier Hofman, de spits van Bloemendaal. Hij tikte de bal zeg maar, met zijn stick naast vlangskeeper keeper En toen schoot hij de bal met zijn backhand in het doel. Heel Bloemendaal juichte, en ging op eigen helft staan van, nou, mooi 2-0... Maar Marcel Balkenstein, hij speelt met een masker... omdat hij zijn jukbeen heeft gebroken een paar weken geleden. Hij protesteerde bij scheidsrechter Van Bungen. Die ging overleggen met Ten Katen. Uiteindelijk werd het doelpunt afgekeurd wegens stiks van Hofman. En zo staan we hier nog steeds met een voorsprong voor Bloemendaal. 1-0, nog te spelen, 8 minuten. We gaan even naar Eindhoven. PSV Herenveen. U zult zeggen, dat begint er om half vijf. Maar die tussenstanden komen geloof ik ook door, even. Ja, het is al een beetje begonnen, hoor. Ja. We zagen het op het grote bord. FC Twente Roda 0-1. En hoewel er misschien nog maar 5-6 mensen in in het stadion zitten, ging er toch al een uh, golf van uh, enthousiasme en opwinding door het stadion. Want als die stand daar in Enschede zo blijft en PSV wint van Heerenveen, is PSV weer oplopen. RKC tegen Go Eagles in de League staat 10 minuten voor tijd er altijd op 0-0. En we zijn straks vlak voor vijven. Natuurlijk ook bij de rekstopfinale van Epke Zonderland op het EK in Berlijn. Belangrijke fase in Parijs. robert Sebastian Op de Carrefour de Larbre twee koplopers. Johan van Summeren en Maarten Cialinghi van Summeren ging in de aanval. Krijgt Cialinghi mee en daar gaat Cancellara. Cancellara gaat nu ook op de pedalen staan. Op dat lastige stuk van de Carrefour de Larberen. Twee kilometer lang is het in totaal. Flitsja die is er inmiddels afgereden. Uit dat groepje Cancellara. waar Lars Boom volgens mij ook nog erbij zit. Cancellara zet nu vol aan, maar wordt in de weg gereden door de motor van de Franse televisie. Oh, oh, oh, die motor moet opzij en die motor raakt. Husshofft, oh, die zit helemaal gevangen daar tussen de motoren. Lars Boom zit daar ook nog bij. Cancellara wordt door dat die motoren in de weg reden een beetje teruggeworpen. Lars Boom zit daarbij, dus Husshofft, Ballan, Cancelara, en ik denk dat de vijfde man, dat dat Bernard IJssel is van HTC Columbia, nog in dat elite Waar Lars Boom zijn tweede, derde, vierde, vijfde adem zo'n beetje gevonden heeft. Leukemans rijdt op een meter of 7, 8. Daar weer achter. Balan neemt het initiatief over. Laten we niet vergeten dat dit 40 seconden gebeurt. Achter de koplopers. Achter Johan van Summeren en Maarten Charlinghi. Thor Hushof moet daar even een andere renner voorbij. Balan nu aan de leiding. Boom daar in tweede positie. Kanshalara en Husshofft. Zo gaan ze van dat uh, uh, stuk af van die Carrefour de Larbre. Die scherpe bocht naar links. De Carrefour zit erop. Cancellara wilde hier de aanval openen. Maar werd dus in de weg gereden door die motor. Ondertussen dus van Summeren en Chalingi aan de leiding. 40 seconden daarachter. De eerste achtervolgers. En op 1 minuut 10 de groep Cancellara van Summeren... rijdt nu weg bij Maarten en Chalingi. Eén koploper dus de Belg. Johan van Summeren. Henkok, Twente-Rona. Een nieuwe strafschop voor de FC Twente. En een rode kaart. Wie krijgt die rode kaart? Ruiz die ging, ja die ging, die ging door... En die kreeg even de mogelijkheid. De bal was vrij. En heeft Ruiz stof. Heeft Proes dan de overtreding begaan. Is het K. Ik ga nog een keertje kijken hè, wie het is. Of is het Vida? Nee, het is Proes. Proes zal er ongetwijfeld uit moeten. De doelman. Jawel, Proes moet eruit. Ruiz was hem voorbij. En die, ja, zeker. Ja, zeker. Hij legt even zijn uh, arm. Die legt hij om het middel van, uh, van Ruiz. En dan moet Proes de doelman. Daar is al de reserve doelman van uh, Rodi SC. Die moet eruit. En dan krijgen we de andere keeper. En dan krijgen we Van Eyck zometeen in de goal. En wie gaat nu die straks opnemen? Wie gaat nu die strafskop nemen? Theo Janssen als middenvelder. Zo bekwaam als hij die strafskop nam tegen PSV. We moeten even afwachten wat er gaat gebeuren. Er moet eerst maar eens even een nieuwe keeper komen. Want dit zal wel enig oponthoud verder. Ik meende bij die eerste strafskoppen te zien... dat Theo Janssen in eerste instantie naar die 16 meter lijn liep. En al plan was om door te lopen naar de penaltystip. Maar toen nam Ruiz het over. Het is mijn interpretatie. Ik, uh, ik, ik, ik, hij hij pakte volgens mij ook die bal, Theo Janssen. Theo Janssen wilde die eerste penalty in eerste zelf nemen. Wie gaat nu die strafschop nemen? FC Twente uit vorm. Gewoon uit vorm in deze wedstrijd althans. Het is ook niet zo verwonderlijk. Janko is al lang uit vorm. Theo Jansen loopt in deze wedstrijd gewoon op zijn knieën. Schagli voor het eerst zoveel wedstrijden op dit niveau. Het vorig jaar nog eerste divisie. En Ruiz niet wedstrijdfit. Dan noem ik er maar een paar. Ik wil niet stigmatiseren, maar ik noem er maar een paar. Van FC Twente heeft wel de nodige kansen gehad. Jansen heeft alweer de bal, die heeft de bal alweer weer opgepakt. En ik denk dat hij nu wel die strafschop gaat nemen en niet Ruiz. Of nee Wiskorov als aanvoerder zijn verantwoordelijkheid. Want iedereen weet dat dit een hele belangrijke strafschop is. Ja, Theo Jansen heeft de bal in zijn handen. Hij loopt nog steeds op die in, op halverwege de helft van Roda. Het is gewoon even wachten, denk ik, op die keeper van Eijk En zo probeert misschien Roda met een langdurig gewisselde tijdrekken... om zo Theo Jansen even uit zijn concentratie te halen. Nu komt in elk geval van Eijk die komt binnen de lijnen... En Jansen heeft de bal, die zal deze strafschop wel nemen. Maar ik meen ook bij die eerste strafschop te hebben gezien dat Jansen toen ook naar die 16 meterlijn lijn liep en de bal ook wilde oprapen. Theo Jansen gaat deze strafschop nemen en niet Ruiz. Theo Jansen de koene kikker, zoals tegen PSV. Toen hij keurig wachtte totdat de doelman bewoog. Wat gaat hij nu doen? Van Eyck, koud in de wedstrijd. Van Eyck heeft hij de strafschop van Theo Jansen bestudeerd en heeft Theo Jansen weer de moed... En ja, de durf, de lef om in elk geval de aanloop te nemen. Kijken wat die keeper gaat doen. Of hij die keeper gewoon, ik blijf nu echt staan. Ik ga absoluut niet bewegen. Zoals die doelman van PSV wel deed. Theo Jansen loopt terug naar de 16-meterlijn. Het is 1-0 voor Roda. De gelijkmaker. Dat geeft in elk geval nog hoop voor de FC Twente. Van Eyck op de doellijn. Theo Jansen de aanloop. De aanloop. Hij wacht tot de keeper wat doet. En dan gaat hij schieten. Ja hoor. Heel kalm. 1-1. Doblaai FC Twente. Theo Jansen toch weer de gelijkmaker. met een prachtige strafschop 1-1 hier in de grootvesten. En nu lang moet er nog gespeeld worden? Razendsnel heeft dit de bal opgepakt. En heeft hem op de middenstip gelicht, opgelegd. Want we moeten nog door. Een minuut of 8. 9 à 10 je wel. Maar er komt ongetwijfeld iets bij in die tweede helft. Nu ruikt FC Twente nog kansen. Nog mogelijkheden. Theo Jansen die staat even in zijn handen. Op jongens. Laten we nog even een acht of tien minuten tegenaan gaan. Laten we nog proberen deze wedstrijd in winst om te zetten. Wengsel. Wengsel naar de linkerkant van het veld naar Buissen. Die ook al een gele kaart heeft gekregen in de wedstrijd. Diep naar Bayrami. Bayrami de invaller voor Janko. En ook Jong is binnen de lijnen gekomen. Het wordt een hoekschop voor de FC Twente. We zitten in een beslissende fase. In een cruciale fase van de wedstrijd. Gaat Roda nog omvallen en gaat FC Twente deze wedstrijd nog winnen? Balletje in het cirkeltje gelegd. Theo Jansen gaat Hulkschop ongetwijfeld weer nemen. Hij staat er al klaar voor. En heel de Grootsveldse gaat nu achter FC Twente. Daar komt Hulkschop strak. Wordt ingekopt door Ruiz. Niet strak genoeg ingekopt. En weggetrapt door Willem Jansen. Maar Willem Jansen doet er heel slecht. De bal die blijft nog net even binnen bij de cornervlag. Nee, het is een ingooi. Of is het toch een corner? Weer een corner. Mag ik die corner nog meenemen? Mag ik deze corner nog meenemen? Jawel, en weer komt Theo Janssen over van de andere kant van het veld. Weer voor een hoekschop. En Grootsvesten, die, ja, die, ja, die, die, die, die, die zit er gewoon hier. Het is adem om naar te kijken en om naar te luisteren. Teruggelegd heeft hij die uh, hoekschop. Weer naar Theo Janssen. Even teruggekomen van die cornervlag. Nu scherp voor de goal Kan gekop worden. Kan kop worden door de Wiskrof. En die bal die gaat naast. Of is het toch weer een hoekschop? Nee, zegt Janssen. Nu gewoon een doelschop. En ik kijk naar het scorebord. 87 minuten. Daar komen een groot aantal minuten bij. Misschien wel 4 of 5 minuten. De stand. 1-1. De belangrijke mannen melden zich voorin, maar het gat was nog 40 seconden, Sebastian. En het is 51 seconden geworden voor Johan van Summeren. Nou, op het moment dat ik dat zeg, krijgen we door dat het 48 seconden is. Op de groep met Fabian Cancelara. Johan van Summeren, de Belg uit de Garmin ploeg. Rijdt dus in zijn eentje aan de leiding. Heeft Maarten Charlingi losgereden op zone 3. De zone van Cruzon. Ik denk dat Cialingi of de man met de hamer is tegengekomen of gewoon pech heeft gehad. Want hij was in één keer helemaal weg van Summeren dus aan de leiding. Op 24 seconden gevolgd door Rast en Bak. En op 48 seconden, dus door de groep Kanselara, Huzoft, Fletcher en Boom. En die laatste twee waren twee seizoenen geleden nog ploeggenoten. Maar hadden het net gigantisch met elkaar aan de stok. De Spanjaard Juan Antonio Fletcher en Lars Boom. Die duwden elkaar, die schreeuwden elkaar van alles en nog wat toe. En ondertussen rijdt Johan van Summeren als koploper op het asfalt de laatste 10 kilometer in. Hij dus alleen aan de leiding in deze parijs roubaix Ronald van der Geer bij Ajax Groningen, daar luisteren ze misschien wel meer naar de radio dan als ze nog naar het veld kijken, Ronald. Nou ze kijken met, met name af en toe naar het scorebord. Want daar worden natuurlijk de tussenstanden op gepubliceerd. En daar waar de arena ontplofte bij die 1-0 voor Roda. Een stuk rustiger is die 1-1 ontvangen. Ja en verder Ajax op Rozen. Anderhalve minuut nog. 2-0 voorsprong. Soleimani en Vertongen hebben ervoor gezorgd dat Ajax drie punten aan deze wedstrijd gaat overhouden. Want als Groningen echt iets had willen doen. En misschien wel hetzelfde had willen doen als in de openingswedstrijd van dit seizoen. Toen Groningen wel terugkwam van een 2-0 achterstand tegen Ajax. Dan hadden die aansluitingstreffer al moeten maken. Het is er wel dichtbij geweest het helftal vanuit. Met een schot van Evans. Dat prima werd gekeerd door Kenneth Vermeer. En daarna is het eigenlijk een beetje opgedroogd. Heeft Ajax het balbezit gehad. En probeert Ajax nu buitengewoon professioneel rond te spelen. Met Demi de Zeeuw in de slotfase nog als vervanger van Mounir El Hamdoui. Ajax heeft balbezit. Ajax blijft het nu professioneel rondtikken. En daar waar best mogelijkheden hebben gelegen om een aanval op te zetten. Met name via Boyles aan de linkerkant. Die met enige regelmaat op de deur klopt. Van ja, ik ben er hoor. Kom maar aan mijn linkerkant. Maar dan slaan ze hem toch heel vaak over. Nu wordt hij ook weer gezocht Maar niet gevonden. In dit geval dan door Erik Nee, Ajax speelt rond en gaat deze wedstrijd gewoon winnen. 2-0. Soleimani en Vertongen. En wie gaat er winnen in Enschede? Twente of Roda? Henk Kok. Spannend is het. 89 minuten op de voetbal. Bal op de 16 meter. En Ruiz probeert die bal door te koppen. Heeft hem doorgekort. Maar dan wordt hij weggewerkt uit de verdediging van Roda. Maar ook weer opgevangen door Bengtsson op de helft van de FC Twente. De centrale verdediger. Eigenlijk min of meer de vervanger van, uh, van Douglas. Bal aan de linkerkant van het veld wordt weer ingebracht. Kan Ruiz koppen, kan hij naar de zijkant koppen. Naar nou, bijvoorbeeld uh, Bayer of naar Ola John. Niet gelukt. Bal over de doellijn gegaan En gewoon een uh, doel schoppen voor uh, proes En er blijft K. Die blijft in het 16-meter gebied even zitten. Die heeft mogelijkerwijs heeft uh, wat kramp. Kan ik kan er me iets bij voorstellen. Het is geen temporijke wedstrijd trouwens. Maar je moet wel drinken. En zoveel gelegenheid heb je niet om te drinken. Van. Meestal kramp is kramp niet alleen een uh, gevolg van je uh, vermoeidheid. Het kan ook een gevolg zijn van te weinig vocht. Daarmee ook wat meer ontvankelijk voor, uh, voor kramp in je spieren. Vijf minuten. Vijf minuten komt er nog bij. Terwijl de klok nu staat op 90 minuten. En wordt er nog een keer gewisseld? Ja, bij Roda wordt er nog een keer gewisseld. Wie gaat er nu uit? Even kijken wie eruit gaat. Het is. Ja, dat is de loge die er nu uitgaat. En de comfort binnen de lijnen is het Zwert. Die komt binnen de lijnen bij Roda. En zo probeert Roda ongetwijfeld op deze wijze. Mede het tempo. Van Twente raakte even op drift. Gewoon uit tempo gewoon een beetje uit de wedstrijd te halen. En ik zie nu ook dat Theo Janssen in gesprek gaat met die andere Janssen. Maar die andere Janssen, en daar bedoel je de scheidsrechter mee, die beslist het eenvoudig. De wissel heeft nu uiteindelijk plaatsgevonden. En missie wordt in vijf minuten, ook nog wel zes minuten. Ik weet niet of Janssen daartoe het recht heeft om daartoe de beslissing te nemen. 1-1 is het hier in de grootsvesten tussen Twente en Roda. De klok staat op 90 minuten, maar moeten er moeten nog vijf minuten worden gevoetbald. Oranje-Zwart-Bloemendaal 0-1 afgelopen. Maar Sebastian Timmerman geriet van de laatste echte kazijenstrook. En dat is dus zo een strook in Hem-Wiland. Ahem Hem op 8 kilometer van het einde. De leider is dus van Summeren. En Maarten Chalingi zat wel degelijk nog tussen van Summeren. En uh, die derde achtervolgende groep in tussen Bak en Gregory Rast. Die werden in eerste instantie gegeven als de achtervolgers. Maar Chalingi zit daar dus wel degelijk tussenin. 15 seconden rijdt de Nederlander achter de Belgische koploper achter van Summeren aan. 25 seconden, dus 10 seconden achter Chalingi, Bak en Rast. En dan 30 seconden daar weer achter de groep met en met Cancellara Maar ik vrees dat die geklopt zijn. Het gaat om die mannen daar vooraan. In de laatste 7 kilometer. En nu dus op de laatste echte Kasseienstrook. Belangrijke slotfase in Enschede. Krijgen we weer een nieuwe koploper, Henk Kok. Ja, het zou best kunnen. Ik kijk naar de vormen nog op zijn eigen speelhelft. En hij speelt de bal even terug naar Vila. De Vila de villa moet hard lopen. Hè? En Olajon is ook heel snel, maar Proes is snel uit de boog gekomen... ...voor dat Olajon nog gevaarlijk kon worden. Maar de bal ook via Proes, Medina aan de andere kant van het veld. Via bij Mikhailov, buiten het 16-meter-gebied. Heeft hij de bal dan uh, gekomen naar Rosales... Dan in de breedte, snel naar Benson En het publiek gaat er bij elke aanval, elke aanval achterstaan. En het duurt misschien even te lang voordat de FC Twente nu de diepte gaat zoeken. Weer in de breedte naar de Ruiz. Aan de rechterkant staat Rosales. Helemaal vrij slechte paas van de Ruiz. In de voeten van Scobo. maar dat gaat maar allemaal net goed. En Ruiz krijgt die bal terug. Nu gaat hij wel naar de rechterkant, naar de Rosales. En Rosales die ook nog een aardige kopkans kreeg trouwens. Voordat de FC Twente gelijk maakte. Weer terug die bal naar Rosales. Weer in de breedte, weer terug naar de Benson Alles op de rand van de van de 16 meter staat er nu Ieder, alles en iedereen. Wat dan naar Theo Janssen Jans, met zijn linkerbeen? Gestrekt, gestrekt. De keeper Proes. Hij wordt buiten de palen getikt. Net niet helemaal zuiver genoeg. Net niet helemaal. Oh ja, het is Van Eijk natuurlijk. Die is binnen de lijnen gekomen voor Proes. Proes kreeg een rode kaart. Maar Van Eijk heeft hem buiten de palen getikt. Theo Jansen weer met de hoekschop. De hoekschop van Theo Jansen. Strak kan hij die wedstrijd nemen. De achtste hoekskoop in de wedstrijd. Teruggelegd naar Rosales. Gaat Rosales in één keer schieten? Dat deed hij wel, maar het leek me onverstandig. Gezegd. maar, Die bal die wordt nog beroerd door Hampton, de verdediger. Weer is het FC Twente. Nu is het Buizen. Die gaat schieten. Bal over. Scheert. Scheert. Centimeters over de doelad. Van Eyck zat er in dit geval helemaal niet aan. Dus gewoon een doelschop voor Roda JC. FC Twente na die 1-1 aanzienlijk beter dan in alle voorgaande minuten. Nu heeft FC Twente wel ineens de drive kunnen vinden om Rode EC onder druk te zetten. Nu het absoluut moet vanuit met de doelschop. Naar de rechterkant van het veld, naar de linkerkant van het veld. Rosales, Rosales. En dan gaat die bal over de zijlijn. In elk geval is dat via Bodor. Het gaat Twente, een meter of tien over de middenlijn gaan ze ingooien. Je moet tempo maken, Twente. Je moet tempo maken. Rosales doet het snel naar Ruiz. Maar Ruiz kan die bal kan er net niet bij. Net niet bij. Dan weer aan de rechterkant. Overtreding of geen overtreding. Jawel. Hemte heeft gesteund op het lichaam van Bayrami. En dan mag Theo Jansen net aan de rechterkant van het veld, net buiten het 16 metergebied, een vrije schop nemen. Het is niet de vrije schop die in één keer op de goal kan. Daarvoor is de hoek, denk ik, denk ik te scherp. Of Theo Jansen moet denken, nou die Van Eyck die kan er niet al te veel van. Ik ken die Van Eyck niet. Laat ik het toch maar eens proberen. Maar ik kan me niet voorstellen hoe zorgvuldig ook Theo Jansen deze bal klaarlegt. Dat deze bal ineens op de goal kan. Gewoon net aan de rechterkant bij de punt van het 16 metergebied. Daar mag FC Twente deze vrije schop gaan nemen. Dat doet in elk geval Theo Jansen. Zeker moeten er nog twee of drie minuten gespeeld worden. Hij gepaard even met zijn linkerhand naar binnen lopen. Scherp ingeschoten via het lichaam van Vormer. Dat was niet helemaal goed. En dan raakt Rosales de bal niet goed. En krijgen we dan een 2 tegen één situatie. Dat wordt een rode kaart. Absoluut een rode kaart. Geen enkele poging om de bal uh, te spelen. Het was dat, de uh, die die uh, rode kaart krijgt. Die gaat dan ook heel snel, uh, gaat hij eruit. Uh, het is Rosales. Ja, Rosales is het die die rode kaart krijgt. En heel snel vanuit Rosales het veld. Want het was een 2 tegen 1 situatie. Anders was het absoluut 2-1 geworden. Van Roda brak eenvoudig door. Dat zou er gaan gebeuren door Zwert. En nu uh, moet de FC Twente verder met de teamman. Rosales dus rood. Nou, dat wordt het nog een beetje moeilijker. En Van Eyck die gaat dan in elk geval uh, de vrije schop nemen. Volkomen terechte beslissing trouwens uh, van Jansen. Je kon nog niet echt spreken van een doorgebroken speler... omdat de weg naar de goal nog heel en heel lang was. Maar het was wel een 2 tegen één situatie. En het was gewoon geen enkele poging doen om de bal uh, te spelen. Gewoon, uh, nou natrappen is het niet, maar gewoon echt iemand pootje lichten. De bal aan de linkerkant, nee... Overtreding begaan. En dan mag Roda die mag een vrije schop gaan nemen. Of heeft hij al voor het einde gefloten. Dat kan me je toch niet voorstellen. Ja, die vijf minuten zijn kennelijk heel snel omgegaan. Roda tegen Twente. Ik kan me nou dus voorstellen dat die vijf minuten al om zijn. Roda tegen Twente is geëindigd in 1 tegen 1. De strijd om het kampioenschap is volledig, maar dan ook volledig open. PSV kan kampioen worden. Ajax kan nog kampioen worden. Denk aan de laatste wedstrijd tussen Ajax en de FC Twente. Twente heeft vandaag belangrijke punten laten liggen. Hoe het kan, misschien heeft die wedstrijd tegen Villarreal toch wel veel invloed gehad. Het zware seizoen misschien ook. Lange tijd op drie volgende voetballen. Te veel spelers niet meer in vorm. Theo Jansen kon in deze wedstrijd geen stempel, uh, zijn stempel zetten op deze wedstrijd. En voorin liep het niet echt zonder bijvoorbeeld een Luc de Jong. 1-1 is de wedstrijd geëindigd tussen FC Twente en Roda. Even de uitslagen dus op een rijtje. Twente tegen Roda wordt 1-1. Ajax-Groningen wordt 2-0 en Utrecht-Veynoord wordt 0-4. Wat betekent dat nou voor de stand? Twente is natuurlijk gewoon de koploper met 30 gespeeld en 64 punten. PSV heeft 29-61, kan ook op 64 punten gaan komen en heeft dan een beter doelsaldo. En Ajax volgt nu op 3 punten van Twente en heeft ook 61 punten, maar dus uit 30 wedstrijden. Een divisie lager, wil, RK, wil RKC zo graag winnen van de go het Eagles het zit daar ook in de blessure en het staat nog altijd 0 tegen 0 en Inmiddels kan ik u melden dat Arsenal in de Engelse Premier League de uiterstrijd tegen Blackpool met 3-1 heeft gewonnen. Een van de doelpunten voor Arsenal is gemaakt door Robin van Persie. We gaan naar de spannende slotfase van parijs roubaix Sebastian Timmerman. 35 seconden is het. Het verschil tussen Van Summeren, de koploper en Maarten Cialinghi... op de tweede plaats. En Van Summer heeft het moeilijk. Maar dat kunnen we ook zeggen van Maarten Cialinghi op het asfalt. Die laatste ruim 3,5 kilometer waarin Cialinghi achterom kijkt... dan ziet hij bak en rast volgens mij in de vet te rijden. En daarachter dan de groep met uh, uh, Lars Boom er nog bij... waar Juan Antonio Fletcher nog een keer probeert uit weg te rijden. Die groep volgt op zo'n 50 seconden. Als Cancellara het niet op de kasseien kan, probeert hij het nog maar een keer weer op het asfalt. Fabian Cancellara, de winnaar van vorig jaar, rijdt weg op ruim 3 kilometer van het einde. Maar dat gebeurt dus allemaal wel op zo'n 40 seconden van de koploper van Van Summeren. Die zit dus op ruim 3 kilometer van het einde. Cancelara reed net het bord voorbij van de laatste 4 kilometer. Maar rijdt daar wel een beetje op kouze voeten weg uit die achtervolgende groep. Vooraan Van Summeren dus nog altijd met zo'n halve minuut op Maarten Cialinghi. Van Summer heeft volgens mij de cadans de tred weer wat beter gevonden. De handen onder in de remgrepen rijdt hij inmiddels in de laatste drie kilometer op weg naar de wielerbaan in Roubaix. Waar inmiddels heel veel publiek is samengekomen. Heel veel Vlamingen ook. En die hopen natuurlijk allemaal dat de coureur uit Lommel dadelijk als eerste die wielerbaan op gaat draaien. Hij rijdt dus nog altijd daar solo aan de leiding. Maar Cancellara is op komst. Want Cancellara rijdt het gaatje bijna dicht naar Tjalingi. Die op zijn beurt is bijgehaald door Bak en Rast. Dus van Summeren aan de leiding... Daarachter is Chalingi, Rast en Bak en die krijgen nu gezelschap van de winnaar van vorig jaar Fabian Cancellara. Kanselaren gelijk aan de leiding gaan uh, rijden van die groep achtervolgers. Bak in het wiel, dan Maarten Cialinghi. En daar dus achter Gregory Rast. Tijdsverschillen willen we zien, maar we krijgen ze niet meer. Maar Van Summeren rijdt dus alleen aan de leiding. Bijna in de laatste twee kilometer van een fascinerende parijs roubaix Wie gaat er winnen? De chique knecht van Thor Of komt de winnaar daar toch uit die groep daarachter vandaan? Waar Kanselaren nu de boel op sleeptouw neemt. Twee kilometer nog te gaan. 30 seconden is het, krijgen we nu door, 40 seconden, de voorsprong van Johan van Summeren op de groep Cancelara, Cialinghi, Bak en Rast. En dan moet het toch te doen zijn voor Johan van Summeren in die laatste anderhalve kilometer. En moet dadelijk dat laatste stukje nog over, over de kasseien, de Espas Cruplan. En dan is hij op weg naar de wielerbaan in Roubaix, wordt hij onthaald met het grootste gejuich wat je maar kunt bedenken. En dan gaat Johan van Summeren hier op weg naar de winst wellicht in Parijs-Roubaix. Hij is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Garmin ploeg. Johan van Summeren. Dat laatste stukje heeft hij achter de rug. Hij rijdt nu zeg maar op het weggetje richting de wielerbaan in Roubaix. Johan van Summeren met nog altijd die goede tred, die handen onderin de beugels. Zijn rugnummer dat wappert een beetje op de rug. Maar hij is op weg als eerste de wielerbaan op te rijden. En als dat verschil van 40 seconden klopt, zit het snor. Daar is hij, de bocht naar rechts van Johan van Summeren. Hij is de wielerbaan opgekomen hier op Roubaix. Ik heb de de stop wordt ingedrukt, maar nog altijd is het leeg. Is het leeg daarachter, bij die poort de wielenbaan op. Van Summeren door de bocht heen, aan de onderkant van de wielenbaan. Ja wordt het is binnen. Johan van Summeren gaat parijs roubaix 2011 winnen. De 109e editie in zijn eentje, zoals het het mooiste is. Zoals Knaven dat zei toen hij tien jaar geleden won. Nu komt het achtervolgende kwartet. De baan opgereden. Dat is op een halve minuut. Ze rijden het dus langzaam wel iets dicht. Maar dit mag van Summeren niet meer weggeven. Bak daar aan de leiding met Cancelara in tweede positie. Dan in derde positie en Gregory Rast. Nu komt, uh, ik denk uh, Balan de baan opgereden. Maar dat uh, is dan net voordat van Summeren daar rijdt. In zijn ronde langs al die verzorgers. Johan van Summeren, 30 jaar is hij. Komt dus uit Lommel. Een veel winnaar is het niet. Maar hij gaat hier de mooiste de eerste prijs behalen uit zijn carrière. Parijs Roubaix, als knecht van Husshoft gaat hij deze grote koers winnen. Hij kijkt achterom, hij ziet achtervolgens op een halve baanlengte rijden. Gaat nu rechtop zitten en de armen de lucht in. Een coole blik bij Johan van Summeren. Hij wint Parijs Roubaix 2011. En wie worden er dan tweede en derde? De sprint wordt aangeraan door Gregory Rast. Cancellara in het wiel. En dan Maarten Chalingi. Komt hij op het podium of niet? Rast met uh, Cialinghi. En uh, met Cancellara. Chalingi komt uit het wiel van Cancellara. Cancellara en Cialinghi worden tweede en derde. was moeilijk te zien uit mijn positie. Wie de tweede was? Ik denk Cancellara. En dan uh, Chalingi. dus denk ik op de derde plaats. Maar in ieder geval uh, uh, was Rast vierde. En Chalingi inderdaad drie achter Cancellara en van Summeren. Een podiumplaats voor een Nederlander. Voor Maarten Cialinghi. Maar de winst gaat naar de bel.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 En oud-president Mubarak van Egypte heeft voor het eerst sinds zijn aftreden van zich laten horen. Op de nieuwszender al Arabiya zei Mubarak dat hij en zijn familie nooit corrupt zijn geweest... en dat beschuldigingen tegen hem ongegrond zijn. Sinds vrijdag verzamelen zich weer veel mensen op het Tagrierplein in Cairo. Ze eisen dat Mubarak wordt vervolgd voor corruptie. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Het is een prachtige mooie dag, de zon schijnt en er is maar weinig wind. Op de Wadden is het 11 graden, in het zuiden van het land plaatselijk 21 graden. Vanavond en vannacht is het helder en het waait nauwelijks. Het koelt af naar 7 graden in Zuid-Nederland tot plaatselijk 4 graden in het binnenland. En ook ontstaan er weer enkele mistbanken. Morgen wordt het opnieuw een fraaie voorjaarsdag met hoge temperaturen. Op de Wadden wordt het 13 of 14 graden, in het zuiden lokaal 22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 In de nacht na dinsdag passeert een koufront met wat regen. Dinsdag klaart het op, er trekt een enkele bui over. Het is dan een stuk koeler met maximaal 12 graden. En daarna blijft het rond 12 graden met nu en dan een bui. En dat is eigenlijk normaal weer voor begin april. Dan de Amersfoort staat voor Knoppen-Muidenberg een videe van 2 kilometer. Dat komt op wegwerkzaamheden. A1 is dicht tussen knoppend muidenberg en Knoppen-Emnes. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom staat voor de Vlakertunnel 2 kilometer. De N259 richting Bergen-op-Zoom voor Steenbergen 2. En er is vertraging bij de spoorwegen. Tussen driebergen Zijst en Ede-Wageningen rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. De nieuwe koploper komt misschien wel uit Eindhoven. Moeten ze alleen even van Heerenveen winnen? even Dat zou kunnen. Na ruim twee minuten is het nog altijd 0-0. Maar PSV is als een raket uit de startblokken gevlogen. Gesteund door het fanatieke publiek. Natuurlijk heeft men doorgekregen dat FC Twente twee hele kostbare punten thuis tegen Roda heeft laten liggen. PSV met Lens centraal in de aanval. En met de jonge Labiat voor het eerst in de basis. Van de rechterkant en met Berg op de bank. Dat is het verschil met andere keren. Maar ook Heerenveen wil natuurlijk toch af en toe nog wel eens iets laten zien. Heerenveen bezig. Aan een dramatisch seizoen. Slechts één punt uit de laatste vijf wedstrijden. Met Bas Dost weer in de aanval. Met Assaidi van links. En teruggekeerd aan de rechterkant. Hij komt door de jeugdopleiding van PSV. Maar vooralsnog. Na drie minuten nog altijd 0-0. We gaan zwemmen bij de Swimcup in Eindhoven. De afgelopen dagen ging het steeds om startbewijzen voor het WK. Ook vandaag weer Bob van der Tak? Ja, daar gaat het nog steeds om. De allerlaatste kansen is het. En die werd gegrepen zojuist op de 200 meter rugslag bij de vrouwen. Door Sharon van Rouwendaal. Die in januari een knieblessure opliep. Een uitgeleider in de sneeuw maakte daar nog steeds een beetje last van. Heeft ze zwemt niet pijnvrij. En des te knapper was het dat ze toch uh, het, haalde, het ticket voor Shanghai. Want de WK-limiet was 2.10.84. En wat was de tijd van Van Rouwendaal hier zojuist? 2.10.84. Je moet het maar doen. En uh, zij mag dus naar het wereldkampioenschap. Dit uh, jonge talent getraind door Jaco Verharen. Verder. Ook nog de 1500 meter vrije slag gezien bij de mannen met natuurlijk in het water Job Kienhuis. De man die afgelopen vrijdag nog zo'n geweldig Nederlands record swam op de 800 meter. En zich toen dus al kwalificeerde voor het wereldkampioenschap. Hij had ook grootse plannen op de 1500 meter. Uh, wilde richting de grens van de 15 minuten gaan. Nou dat lukte niet helemaal. Dat schema kon hij niet vasthouden. Hij klokte uiteindelijk een tijd van 15.06.10. Dat betekende wel een nieuw Nederlands record. En uiteraard was uh, Kienhuis met die tijd ook binnen de WK-limiet. Wel een uh, prima prestatie dus, maar even ter vergelijking. Uh, vorig jaar de Europees kampioen Sebastien Rouault, de Fransman... die zwom een tijd van 14.55. Dus wat dat betreft uh, weet Kienhuis dat het goed was voor nu... maar dat het in de toekomst echt nog wel wat harder zal moeten. We gaan het weer hebben over Parijs-Roubert. Sebastien Timmerman zag van Schummeren winnen... een Nederlander op het podium. Hoe ziet het er allemaal een beetje uit? Van Summeren dus inderdaad als eerste binnengekomen. Ik zei het al, geen veelwinnaar. Zijn laatste grote echte zegen. Dat die dateert alweer van een paar jaar geleden van 2007 toen hij in de Ronde van Polen won. Hij won daarna nog wel wat criteriums. Maar echte profrenners zeggen altijd die tellen niet. Nou, Deze telt dus wel de winst in parijs roubaix zijn grootste overwinning uit zijn carrière. Cancellara wint dus de sprint om de tweede plaats op 19 seconden. Nipt van Maarten Cialinghi. Die komt op het podium en dat is de eerste keer sinds 2004 dat er weer een Nederlander op het podium staat. Toen, we, staat, toen werd Tristan Hofman tweede achter Magnus Bakstedt. Nu dus Cialinghi. Op de derde plaats achter Van Summeren en Cancelara. Gregory Rast wordt dan vierde. Vijfde wordt Lars Bak. Op 36 seconden wordt Alessandro Balan zesde. En daarachter dan op 47 seconden wordt de top 10 compleet gemaakt. Door Bernard IJssel, door Thor Husshofft, Juan Antonio Fletcher en door Matthew Heyman. Dus er waren er een heleboel die het vandaag belangrijker vonden dat Cancelara niet won dan dat zij wel wonnen. En daar heeft een chique knecht van Thor Husshofft van geprofiteerd van die team van die Garmin-ploeg. Deze Johan van Summeren... naar de kop toe gesprongen, Beetje aan het begin, zeg maar, van de finale. En hij hield als laatste en als enige nog echtstand... tegenover Cancellara Van Summeren dus één. Hij knuffelt zijn vriendin... continu keer op keer op keer op het middenterrein. Gelijk heeft hij. Hij krijgt straks de kei. Cancelara en Maarten Chalingi die staan naast hem op het podium. Ik meld u nog dat RKC Ahead Eagles... inderdaad in 0-0 is geëindigd. Er was veel blessuretijd daar in Waalwijk... Uh, er was een wel een rode kaart voor Suk in de blessuretijd voor uh, Go, go Eagles en daarmee uh, verzuimt go RKC punten in te lopen op Zwolle. Uh, Wolle. verschil tussen die twee ploegen blijft drie punten. We maken ons op voor Epke zometeen aan de rekstok in Berlijn. Edwin Cornelissen. Ja, de rekstokfinale is begonnen inmiddels. De torenhoge favoriet, dus Epke Zonderland, komt als laatste in actie. Maar er zijn nog wel wat kapers op de kust. Eén hebben we er al gezien, dat was Philip Boy uit Duitsland. Een hele goede rekstokturner, Rob Stout, een van de Nederlandse coaches, zit naast me. Dat ging niet helemaal lekker, hè, met Philip Boy? Nee, hij maakte een hele belangrijke fout die ook een tegenbeweging opleverde. En dat kostte hem gewoon een aantal tienders. Een aantal 10 dus, dus, die kunnen we misschien wel wegstrepen. Wat meteen ook alweer aangeeft het dilemma wat er gaat komen voor Epke Zonderland. Moet hij op safe gaan of moet hij alles of niks geven zo dadelijk als hij zijn beurt moet turnen? Dat is voor hem denk ik het voornaamste, hè? de keuze die hij moet maken. Ja, en dat is het gevaar. En ik zou dan voor alles of niks gaan. Want als je op safe gaat, dan heb je ook weer de kans dat je misschien te makkelijk erover gaat denken. Dus hij moet gewoon echt vol, vol gas gaan. Ja. We horen het publiek tekeer aan En dat is voor de tweede Duitse deelnemer in deze Rexop finale, Marcel Nooyen, de man die het goud pakte op de brug. Daar waar Epke het zilver won. Prachtige prestatie, wat dat betreft ook voor Epke Zonderland. Deze oefening die je net hebt gezien, maakt die kans op goud? Ik denk het niet, want er zat een aantal foutjes in die ook weer tieners aftrek opleveren. En bij elkaar toch wel meer dan een punt, denk ik. Kortom, het ziet er allemaal goed uit voor Epke Zonderland. Maar hij moet wachten, hij moet wachten. We zien hem nog met dat trainingsjasje aan. En uh, ja, hij lijkt een beetje afgesloten. Ook een beetje aan het rekken en strekken dat moet je doen in die tussentijd, nou, precies wat je zegt, af, je afsluiten van uh, alles om je heen is dus heel veel herrie. Je moet met jezelf bezig zijn, uh, modewoord focussen. Je moet gewoon op jezelf uh, focussen en uh, je oefening doornemen. We zijn nu op, het helft, op de helft van deze Rexop-finale nog vier turners dus te gaan. Met als laatste onze troef, Epke Zonderland. Oranje-zwart-bloemendaal was de hockeywedstrijd waar we bij waren. Tim Steens was daarbij, maar die heeft ook alle andere uitslagen. Ja, klopt Tom. Even eerst de andere uitslagen. SCSC Pinocchi werd maar liefst 1-6. Goed, uh, goede overwinning voor Pinocchi. Dus Den Bosch Tilburg 0-0. Puntje voor de hekkersluiter in de hoofdklasse. HGC Amsterdam 1-4. Kampong-HDM werd 6-1 maar liefst. En Rotterdam-Laren, die speelden met elkaar gelijk. Want dat werd 4-4 daar in Rotterdam. Ja, Oranjewart Bloemendaal, daar waren we zelf bij. Het werd 1-0 voor Bloemendaal. We praten even met Sjoerd Marijn, de coach van Oranjewart, als we boven de muzikanten uit kunnen komen die hier staat te spelen. Uh, ja, Sjoerd, uh, verliest 1-0, maar gezien het spelbeeld denk ik dat je niet eens ontevreden bent. Nee, ik ben absoluut niet uh, ontevreden. En dan hebben we ook nog een groot gedeelte van de wedstrijd elke keer met een man minder gespeeld door uh, twee gele kaarten. Ja, en echt een grote kans heeft Bloemendaal uh, niet gekregen. Ja, want je zei mij voor de wedstrijd, we gaan deze wedstrijd absoluut in om te winnen. Hè? Dat straalde de ploeg ook wel uit, vond ik? Ja, vond ik ook. Uh, de jongens hebben er alles aan gedaan. En uh, ja, we kwamen gewoon tekort in de afronding en uh, de slimmigheid in de cirkel. En uh, ja, we hebben toch voldoende corners gehad om die wedstrijd uh, te beslissen. Nou mis je ook uh, Jeroen Delmezen, maar de spelmaker en ook Bob de Voogd voorin, erg gevaarlijk. Dat heb je bewust gedaan om die jongens een beetje te sparen. Uh, ja, nee, niet bewust. Want als ze hadden kunnen spelen, had ik dat gedaan. Alleen beide hebben geen goede trainingsweek erop zitten. In uh, de zin van intensiteit. Vandaar dat we daar geen risico mee nemen. Ja, volgende week nog een competitieronde tegen Pinoké En dan daarna de belangrijke EHL, de Eurohockey League voor jou. Daar kijk je ook wel naar uit. Ja, ik kijk net zoals de wedstrijd als vandaag ook. is dus op scherp van de snede. prachtig. Ik denk dat de mensen een hele mooie wedstrijd hebben gezien. En dat wij ja, erg goed hebben gespeeld. En die Eurohockey League? Ja, tegen Polo tegen het Spaans team is een hele andere sfeer en uh, ja, daar kijken we er absoluut naar uit. Ja, want als je die wedstrijd wint en Bloemendaal wint ook, dan speel je weer tegen Bloemendaal op de EAL. Ja, en dan gaan we weer hetzelfde spelen en kijken of we iets meer kunnen afdwingen. En uh, ja, ik ben erg tevreden wat ik zijn met het spel, dus uh, leuk. We staan nu 7 punten achter Bloemendaal, maar je hebt in principe wel geplaatst voor de play-offs en dan waarschijnlijk tegen Rotterdam. Hoe, hoe kijk je daar tegenover? Ja, het maakt ons dus niet zoveel uit tegen wie. Het voordeel van Rotterdam is dat ze een lekker veldje hebben. Een heel snel veld. Dus uh, dat is fijn. En verder uh, ja, kijken we wel. Zeg, het is hier feest. Uh, maar goed, yeah. dat raakt jouw humor ook niet bederven, denk ik. Door deze nederlaag. Nee, wat ik al zei uh, Het spelbeeld was voor ons. En ik ben erg blij daarom. En uh, we gaan hard aan werken om die kleine kantjes te maken. Oké, okay, we zien het volgende week wel. de week daarna. Uh, dankjewel uh, Sjoerd in de EEL. Kijken we tenslotte nog even naar de stand in de hoofdklasse. Bloemendaal eh, koploper natuurlijk, omdat ze vandaag eh, gewonnen hebben. Staan op 47 punten uit 19 wedstrijden. Dus nog drie wedstrijden te gaan in de reguliere competitie. Op de tweede plaats oranje-zwart samen met Rotterdam met 40 punten. Vierde is Amsterdam met 38 punten. En dan een gaatje naar Pinoké, die hebben 33 punten. Uh, onderaan op de tiende plaats is Den Bosch met 17 punten. Elfde is HDM met 9 punten. En twaalfde en nog steeds laatste in hoofdklasse Tilburg met 8 punten uit 19 wedstrijden. Schoud feestdag hè, 1-0 verloren. Ja. Ja. Kijken ja. naar veel dingen ja, ja. feest. En over Eindhoven gesproken is kijken of Eindhoven vanmiddag feest kan vieren op jachtelijke koppositie PSV tegen Heerenveen Evert. Ruim 11 minuten gespeeld, stand nog altijd 0-0, PSV valt aan, Heerenveen houdt tegen, Heerenveen verdedigt, probeert er af en toe al uit te komen, kreeg net ook een kopkantje via Bas Dost, maar die bal ging naast en dan nu een vrije trap voor, voor PSV genomen door Doetsjak, halverwege de helft van Heerenveen. Uh, Jutschak kijkt naar wie die, die bal kan spelen. Hij speelt hem naar Bouwman. Maar die kopt over het doel van Stoer Elkaard. De Deen in het doel van Hereveen, Die aan het eind van het seizoen mag vertrekken. Net als veel andere spelers bij Hereveen, Waar men grote schoonmaak wil houden. En misschien ook nog wel afscheid wil gaan nemen van de trainer. Maar zover is het nog niet. Ron Jans, voor de wedstrijd gesproken, voelt zich nog altijd stevig. Daar in het Friese zadel zit in Hereveen. Hereveen dat een doeltrap mag gaan nemen. Stoer Elkaard doet dat. Speelt de bal naar de buitenkant. Naar Kruiswijk. Die samen met de, de jonge Gouwe Leeuw voor de tweede keer in de basis het hart van de verdediging vorm, waardoor aanvoerder Breuer naar de linkerkant is gegaan en Kruiswijk is weer in balbezit. Speelt de bal dan breed inderdaad naar Leeuw. Jeffrey Gouwileo, afkomstig uit Heemskerk maar al vijf jaar bij Herenveen. De hele jeugdopleiding doorlopen. Speelt een lange, diepe bal richting Asaidi. maar die komt er niet aan. Het is Isaacson, de Zweedse doelman van PSV, die nu een licht fluitconcept krijgt van het publiek. Wil dat er vaart wordt gemaakt, dat er tempo wordt gemaakt, dat PSV in een hoog tempo gaat spelen om zo Herenveen op te kunnen rollen. Want PSV en zeker de op de tribune. Het is hier weer volle bak, zoals altijd. Die ruiken natuurlijk bloed. Het fluitconcert is ook een beetje voor scheidsrechter Pieter Fink, omdat hij de geblesseerde Labiat nog geen toestemming geeft om het veld in te komen. Daar neemt het lawaai toe en Fink denkt, ja, krijgen jullie het heen en weer? Maar dat bepaal ik uiteindelijk wel. Fink, 44 jaar, bezig aan zijn 214e duel in de Eredivisie. Geen Viva bets meer. Nu gewoon een KVB-embleem op de borst. Hij laat Labiat het veld nog niet in, reageert niet op het fluitconcert van de fans. En PSV valt ook met een mannetje minder aan. Misschien nu mogelijkheid voor Engelaar. Maar nee hoor, het is Galileo die uitverdering die de bal krijgt bij Berens, Berens dan in duel met Pieters. Pieters afgelopen donderdag nog met een blessure uitgevallen in Lissabon tegen Benfica. Pieters goed hersteld en dan is een vrije trap in het voordeel van PSV. En mag Labiat ook het veld weer inkomen. En zo is PSV weer compleet in de jacht op een overwinning op Heerenveen. Luistervink, zeg maar. Hè. We gaan het hebben over uh, het volleybal. Uh, maar Tip is hier uh, aangetreden. Maar wij uh, hadden jou vanmiddag even aan de lijn... via de mannenbekerfinale... die veel sneller verliep... Uh, dan iedereen had kunnen denken. Dat, dat Was, was walk-over was het niet? Maar het was wel heel makkelijk. Hè, voor nou, je dat was in het begin was het spannend uh, tussen Dynamo en Langhenkel. Of Orion, Het is me net hoe je ja. de club noemt. Uh, maar het werd uiteindelijk 3-0 voor Dynamo. En Dynamo ja, die, uh, heeft de finale... om het landskampioenschap misgegrepen. Dus ja. die hadden alles... op. De deze beker nu gezet. Nou, dat bleek vanaf het begin. En daarna kwam de vrouwenfinale. Ja, en toen dacht je, nou, misschien dat dat dan het, uh, hopelijk. Zoals nou, een echte bekerfinale, maar ik, nee, uh, ik geloof helaas, het niet, hè? Nee, het was... Uh, Weert was favoriet tegen Sneek. Weert uh, staat ook in de finale om, om het landskampioenschap. Sneek doet niet echt mee uh, de, daar meer in, in de competitie. Eindigt ook een stuk lager op de ranglijst. Dus Weert was de favoriet. Nou, dat was vanaf het begin duidelijk. Het is eigenlijk in de eerste set heel eventjes een wedstrijd geweest. En daarna was het, uh, nou ja, ruime zegen voor Weert. Als je naar de setstander kijkt, 25, 22 in de eerste. Maar dan, 25 10 in de tweede en 25 14 ja. in de derde. Nou, dat geeft het verschil wel aan. Dus de beker is verweerd. De beker is verweerd. Maakt het voor uh, zo'n dynamo het seizoen dan nog een beetje goed? Hoe, hoe wordt die beker gewaardeerd uiteindelijk? Uh, dynamo ziet het als troostprijs. Zo ja. heb ik het ook van hun begrepen. Want die ploeg moet gewoon kampioen worden. Daar was het hele seizoen op afgestemd. En ja, dat hebben ze toch heel verrassend misgelopen. Ze verloren van Rotterdam ja. in die halve finale. Dus dit was nog de enige mogelijkheid om een prijs te pakken. En uh, nou ja, ze zijn daar ambitieus in Apeldoorn. Dus ja. dan moet dat ook gebeuren. En voor Weert is het een tussendoortje op finale. Ja, Weert staat nu tegen Pollux in de finale. Dus uh, kan nu de dubbel helemaal gaan pakken. En dat kan nog trouwens een hele mooie finale worden. Want dat zijn twee ploegen die ook echt aan elkaar aan gaan, elkaar gaan elkaar zijn. Nou, laten we hopen dat dat wat iets meer spanning dan vandaag. Ja. Oké, okay, dankjewel. Maarten. Het was allemaal snel klaar in het topsportcentrum. Iedereen kon hem een beetje genieten van het zonnetje. Verkoelen kan er ook worden gezocht bij het zwembad in Eindhoven. De Swimcup, Bob van der Tak. Ja, daar hebben we de 100 meter schoolslag gezien, zojuist voor vrouwen met Monique Nijhuis die de limiet nog moest zwemmen voor het wereldkampioenschap in Shanghai. Vanmorgen in de series was ze er heel dichtbij, 1-08-51. Toen haar tijd daarmee zat ze 200 ste boven de limiet en vanmiddag hier in het zwembad zwom ze hem in een tijd van 1-08-03. En dat uh, deed ze dus uh, vrij ruim. Ze trok zich misschien ook wat op aan Jenny Johansson... die naast haar lag in baan 5, de beste schoolslagzwemster van Zweden. En dat was een uh, mooi gevecht, een mooi duel. Gewonnen dus door Nijhuis en dus ook in een uh, mooie tijd voor Monique Nijhuis... die een uh, belangrijke schakel kan worden in Shanghai bij uh, de wisselslag Estafette. Want uh, die is uh, kansrijk voor Nederland. Met natuurlijk Renomi Kromo Jojo op de vrije slag. Inge Dekker op de vlinderslag. En Femke Heemskerk op de rugslag. Heemskerk daar... Uh, Tegenwoordig ook heel erg sterk in. Dus dat uh, biedt allemaal veel perspectief voor uh, Shanghai. Kan ik ook nog even vertellen dat we de 100 meter schoolslag bij de mannen gezien hebben. Die werd gewonnen door Lennart Stekelenburg in een tijd van 1-0-1-0-3. Daarmee toonde Stekelenburg nogmaals vormbehoud aan. Dat had hij ook al gedaan bij de Swim Cup een maand geleden in Amsterdam. En Stekelenburg uh, doet het toch goed hoor heeft zich op alle drie de schoolslagnummers gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap. Straks hier nog in het Pieter van der Hoge Band zwemstadion... de 50 meter vrije slag voor vrouwen. En dan wordt het weer heel erg spannend, want drie vrouwen voor twee WK-plaatsen. Zilver op de brug heeft hij al, maar rek, dat is zijn specialiteit. We hebben het natuurlijk over Epke Zonderland. Edwin Cornelissen gaat naar hem kijken. Het is zijn specialiteit. Maar het gekke is, hij heeft nog nooit goud gewonnen op een EK of op een WK. Dus dit zou wel eens een uitgelezen kans kunnen zijn. De nummer 1 en 2 positie op dit moment ingekleed door twee Duitsers. En dan kan je in het hol van de leeuw dus toe gaan slaan. door Rob Stout, coach hiernaast me op de tribune. Ja, volgens mij is de spanning die is bij ons al te snijden. Ik ben benieuwd hoe bij Epkes, die moet echt zenuwachtig zijn. En dan als laatste starter. Je kan zeggen, dat is een voordeel. Hè? Want je weet wat de rest heeft gescoord. Maar wat doet dat met je als je de hele tijd maar moet wachten voordat je op die wordt gehangen? Ja, nou, wel heel goed. Om zich af te sluiten van de rest van wat er om zich heen gebeurt. Hij ziet wel alles, hij hoort alles, hij ziet de cijfers, is constant aan het denken. Uh, van tevoren heeft hij gezegd wat er ook gebeurt. Ik ga voor de combinatie. Maar ja, ik kan me zo indenken dat hij nu uh, besluit om het niet te doen. Ja, precies die combinatie. Casina Koolman heet dat. Hè? Een dubbel salto gestrekt, direct gevolgd door een uh, dubbel salto gehur. Met de schroef er ook nog in. Uh, terwijl hij zich momenteel presenteert aan de jury. Want de score van zijn voorganger is bekend. Zijn voorganger. Oekraïner, vijfde op de ranglijst, dus geen concurrent. En dan gaat de vuist omhoog van uh, Epke Zonderland. Wordt aan de rekstok gehangen door zijn trainer Daniel Knibbelen. En dan begint het grote werk. En is het dus inderdaad de vraag: wat hij gaat doen met die vluchtelementen? Gaat hij voor de combinatie of gaat hij voor twee enkelvoudige vluchtelementen? Maar het begint met uh, ja, het spreiden. Hè? Ja, en dan spreiden de hele draai naar L. En nu komt de inzet voor de uh, Casina. Gaan we kijken wat hij doet. Nou, daar gaat hij de lucht in, pakt hij hem. Ja, hij pakt de Casina en tussenzwaar. Ja, nou, dat was wel nodig, want als hij het gecombineerd had, had hij hem nooit gehaald. Ja, dus dit En dit goed. was dan de Koolman? Ja, dit was de Koolman, maar ook een beetje dichtbij. Dus hij moet nu echt super netjes blijven werken. Ja, heel zuiver is het nog niet in dat opzicht. Maar goed, hij heeft misschien wel wat marge, hè, als je de scores hiervoor al hebt gezien. Ja, als hij nu gewoon alles door blijft turnen wat hij. Kijk, dit is ook een nieuwe combinatie. Met... Een luchtelement, maar zagen we daar een uh, hapering? En zeker een grote hapering met het, uh, echt spannend. Nu wordt het tricky. Zou het toch wat zijn als hij het hier alsnog uit handen geeft? Hij heeft het in feite op een presenteerblaadje op Zonderland. land. Hij moet toch gaan voor het goud. Niet helemaal netjes hè, als je hem zo ziet turn. Nee, maar goed, dat is wat ik van tevoren al zei. Er kan ook wat insluiper dan als je andere fouten ziet maken. En dan op safe gaan, is niet de optie. Ja, nou daar is de asprong. Een heel klein stapje. Maar goed, hij staat op zich wel goed. We zien hem ook niet heel uitbundig juichen en zwaaien. Hij zwaait wel even naar het publiek. Maar hij beseft zich misschien toch dat het wel eens een heel lastig verhaal kan worden. En ik zie daar in beeld, daar worden de Duitsers gefeliciteerd. Zou Epke hier. Geklopt zijn. Dat zou zomaar kunnen, want normaliter moet iets hebben van zijn uitgangswaarde... maar die heeft hij nu ook lager dan normaal, doordat hij combinaties mist. Ja, dus dat kan nog wel eens een heel spannend verhaal gaan worden van Epke Zonderland. Wat zou dat zonde zijn als je de titel eigenlijk voor het grijpen hebt en het dan toch niet doet? En je vraagt je af, waarom heeft hij die combinatie nou niet gedaan? Want hij zei zelf, als je die combinatie zo vaak hebt getraind... dan zit hij zo in je systeem dat je hem eigenlijk best kan doen. Ja, maar als je kijkt naar de casino, die was te dicht bij de stok. Hij pakte hem op... Ja, op een dusdanige manier dat hij geen goede inzet kan maken voor zijn koolman. En dan moet je er gewoon besluiten om een tussenslinger te maken. Dus dat was noodgedwongen. En we zien hier in ieder geval de uitvoeringsscoren. Dat is een flinke aftrek hoor. 7,875. Ja, ik ja, denk het dat zal, hij daar niet mee gaat redden. Hè? Het zal net 15-2 worden denk ik. Ja, precies. En dan is het maar even de vraag of hij daarmee op het, uh, op het podium gaat komen. Nou, dat zou toch wel moeten lukken. Even kijken. Ja, 15-2, daar zou hij nog wel mee op een podium moeten komen. Maar goed, ja, zijn inzet was goud. Dat moet toch teleurstellend zijn dan? hè? Ja, dat is zeker een teleurstelling. Als het, uh, als het geen goud is, alles is minder dan goud is een teleurstelling. Ja, zeker als je de staat van dienst hebt zoals Epke Zonderland... terwijl het wachten is op de ultieme oordeel van de jury. Er wordt nog gekeken naar de moeilijkheidsgraad. En het is zoals Rob al zei, ja, die gaat toch omlaag... want het wordt niet die 7,7 waar hij die aanvankelijk van uit was gegaan. Dus is de vraag, wat gaat het worden en welke score levert het op? Ja, dan kan je zeggen, dan is Brons in feite een soort van troostprijs. Ja, als ik nu reken moet hij uh, minstens 7,6 uitgangswaarde hebben... en ik weet niet of hij dat haalt. Daar gaat hij niet aan komen. Ja, of ze moeten de uitvoeringsscoren nog gaan aanpassen. Het komt wel eens voor, maar het lijkt me vrij uit... Ja. gesloten. Yeah. Ah, hij krijgt 7-7 uitgangswaarde. Ja, ja. Hoe ja. kan dat? Nou ja, goed, dus de, de tweede combinatie is wel geteld en daar hebben ze gewoon wat aftrek voor gegeven. Maar de score is nog provisorisch, dus het kan alsnog goud worden. Ja, dat zullen die Duitsers niet leuk gaan vinden. Die rekenden zich al rijk. En nu is hij officieel. Jawel, de Zonderland staat op nummer 1. Hij is Europees kampioen en hij kijkt alsof hij wil zeggen, nah, ik snap er niks van. Nee, maar ja, de, hij heeft één combinatie gemist. En uh, hij heeft wel veel aftrek gekregen. Dus ja, terecht denk ik. Ja, en nu wordt hij omhelst en nu zien we ook de gezichten van de Duitsers die kijken van nou, nou, het zal wel. Ik zie File Boy daar kijken van wat is mij nu overkomen. Hij wordt omhelst door Fabian Ambugen, zijn grote vriend in een oranje shirt vandaag gekleed. Epke Zonderland, Europees kampioen voor het eerst in zijn carrière. Zo, dat is wat later. Reacties vanuit Berlijn. Wij richten ons nu op een van de andere topevenementen die dit weekend plaatsvond vandaag. De Marathon van Rotterdam. Die buiten op een teleurstelling voor Koen Raimakers. Want de Nederlander probeerde de limiet te halen voor hun nominatie voor de Spelen van volgend jaar in Londen. Maar hij bleef ruim boven de gestelde eis van 2 uur en 10 minuten. En waar het Koen Raimakers niet lukte, slaagde Hilda Kibet wel in uh, in het, uh, ja, ...in het doel om bij die marathon van Rotterdam een Olympische limiet te lopen. Ze werd tweede in een persoonlijk record van 2 uur en 24 minuten... ...en ook nog 19 seconden. En heeft daarmee nu een nominatie voor Londen op zak. En natuurlijk was Kibet na afloop tevreden. Ja, ik ben heel tevreden. Twee minuten sneller dan vorig jaar. Ongelooflijk. Heel de... Ik ben heel blij mee. Heel blij. Waarom lukt er vandaag zo goed? Ik heb heel goed getraind. En uh, ja, ik voel heel goed... En uh, ja, vorig jaar ging het goed, maar ik dacht dat ik ook nog sneller En vandaag is het uh, goed gegaan. En uh, er is meer, meer kans. Had je wel de pest in dat je nog even werd ingehaald op het laatste moment? Dat je net niet de zee gepakt hier in Rotterdam? Het was heel jammer dat uh, ik heb niet gewonnen maar ik heb mijn beste gedaan. En uh, ja, ik heb persoonlijk ook gelopen en ook limiet. is al heel. Goed voor mij. Ja, prachtig persoonlijk record. En zo goed als zeker van de Olympische marathon volgend jaar in Londen. Ja, gaat elke jaar beter. En uh, ik denk dat ik heb kans. Ik ga nu, nu toch, uh, voorbereiden voor de volgende marathon. En ik denk, dat ik heb kans. Hilda, Kibet, vandaag dus tweede bij de marathon in Rotterdam. Gesprek met Jeroen Stomporst. Twente speelde 1-1 tegen Roda, psv stadion Juicht al even de Napel. Hebben ze al voor de eigen ploeg kunnen juichen? Nou, nog niet echt. Het is nog altijd 0-0 met een aanval nu van Heerenveen. En een kansje voor Bas Dost. Maar gehinderd door Marcello raakt hij die bal eigenlijk maar half. En uh, komt hij makkelijk in handen van Isaac Zon. 24e minuut van de wedstrijd waarin PSV sterker is, ook beter is dan Heerenveen. Maar echt goed speelt PSV ook nog niet. Ook PSV heeft natuurlijk net als Twente afgelopen week een paar geweldige tikken op de neus gehad. PSV sowieso een dubbele knal. Eerst verliezen in Enschede van Twente en dan in Lissabon van Benfica. PSV nu weg aan de rechterkant met Bakal, Nog altijd spelend op de positie nummer 10. Toifonen is er wel weer bij na zijn schorsing, maar die zit nog op de bank. En die bal is makkelijk gevangen door Stoer Elka, die nu met een verre uittrap probeert... Berends aan het werk te zetten. Maar Pieters wint het kopduel. Krijgt de bal niet echt lekker op zijn hoofd, bovenop zijn pan. En de bal gaat over de zijlijn. En Berends mag gaan ingooien. Berends dus weer terug in de basis bij Heerenveen. De laatste wedstrijden speelde vaak Narsing. En kwam Berends die niet echt in de grote vorm is. kwam Berens er af en toe in. Soms van rechts, soms van links. En nu speelt hij dus weer rechts voor in. Asahidi links voor in. Bas Dost daarvoor. En Judy Sietz erachter. Herenveen dus best wel met een redelijk offensieve opstelling. Herenveen nu ook in het balbezit. Maar duurt dat lang? Het duurt niet lang. Want Engelaar speelt de bal over de kijkt naar de assistent scheidsrechter. die gebaart uh, naar zijn rechterkant. Dat is de kant voor Heerenveen. En Heerenveen heeft de bal gekregen en houdt de bal ook nog even... want het krijgt nu een vrije trap. Overtreding van Pieters op Berens. Een meter of vijf, zes buiten het strafschopgebied aan uh, de rechterkant. En uh, die vrije trap zal zo dadelijk worden genomen door Jury Sietz... die nog even zijn uh, fetus strikt. de jonge Servier. Een uh, groot talent, zo wordt hij algemeen omschreven. Maar ook hij is dit seizoen in het wat uh, tegenvallende Heerenveen... nog niet de motor die de ploeg echt aan het uh, draaien krijgt. Daar komt die vrije trap. Daar uh, wordt die bal verlengd richting uh, Leeuw. Richting nu Assaidi, maar weer helemaal aan de andere kant van het veld. Assaidi zoekt nu het duel op, wint dat duel ook van uh, Labiat. Maar krijgt de bal dan ook niet echt bij een medespeler. En zo uh, verdedigt PSV uit met nog altijd een stand hier in Eindhoven van 0 tegen 0. Keren we even terug naar Utrecht, waar Utrecht Feyenoord vanmiddag eindigde in 0-4. Bij de rust stond het nog 0-2. Een ongekende overwinning dus voor de Feyenoorders daar in die uitwedstrijd. Frank Wilaert in gesprek met de trainer van Feyenoord. Mario Been, 4-0 uit bij Utrecht. Mooier kun je het bijna niet krijgen? Nee, dat kun je wel zeggen. Lastige ploeg altijd, met name hier in de Galgenwaard. En ik vind dat we het uitstekend gedaan hebben. We kwamen goed voor. Met name uit spelervattingen, waardoor je niet achter de feiten aan hoeft te lopen. Ik vind dat we het organisatorisch heel goed gedaan hebben. hebben vroeg druk gezet op Utrecht, waardoor ze ook niet bij hun betere spelers konden komen. Dus al met al denk ik dat wij een zeer verdiende overwinning hebben behaald. We hebben bijna de hele wedstrijd kunnen domineren. Er was één fase in de eerste helft waar ik dacht, mm, het wordt het even lastig. Dat ja, was met name na die, na die tweede goal dat we heel veel spellenvattingen weggaven. En daarin waren we ook wat slordig aan de bal. Nou ja, dat, dat heb ik in de rust aangegeven. Het staat wel 2-0... Maar blijf gewoon 110% je ding doen en ga niet denken van nou het kan nu ook met iets minder. Want daar is Utrecht geen ploeg voor. Want die hebben ook maar heel weinig nodig om een goal te maken. Maar ik moet zeggen dat uh, met name over de zijkanten wij hun gevaarlijkste mensen lopen met Mertens uh, en Duplan. Ja dat hebben we gewoon uitstekend gedaan. Nou zei iedereen voor die wedstrijd, Mario Been zegt, gniffel, gniffel, ze gaan nog voor Europees voetbal. Maar nu laat iedereen gniffel, gniffel wel weg, denk ik, want het kan nog. Ja, nee, goed, ik, ik heb niet zoveel met mensen die eromheen uh, bezig zijn. Ik ben uh, leidinggevende van deze geweldige club. En uh, elke strohalm die wij hebben, die pakken wij aan om nog iets uh, te doen. En ik vind dat je ook dat verpleeg bent naar uh, met name jezelf, maar met name ook de club. En weer dat hele vak supporters wat elke week met ons meegaat. Dus wat dat betreft, uh, zolang het nog kan, uh, blijf ik erin geloven. Ja, dat hele vak kon ogen niet geloven vandaag. Nee, ja, oké. Okay. Nou goed, we hebben wel meer wedstrijden gezien die we uitstekend gespeeld hebben. Alleen uh, misschien soms te weinig gekregen hebben. memoreer ik aan Twente uit en, en Den Haag uit. Maar je ziet dat deze jongens gewoon uh, goed kunnen spelen. En uh, ja, het is, uh, het is een geweldige overwinning. En nog een lekker toetje, want nu gaat het echt weer ergens over. Ook al zijn er meer dat het nog eer, dat die er nog wel meedoen. Maar het gaat weer ergens over voor Fijn. Ja, je krijgt volgende week Willem 2 thuis. En uh, ja, dan kan je nog dichter bij de hele situatie komen. En ik weet, je bent altijd afhankelijk van de andere ploegen, maar wij moeten gewoon laten zien: die laatste vier wedstrijden, waarvan we er ook nog eens drie thuis spelen, dat we nog iets van dit seizoen willen maken. En, uh, en als je dat uitstraalt, dan, uh, dan heb ik daar ook een beter gevoel bij. Voor mijn gevoel zal het toch een beetje een wonder zijn, heb je dat niet? En Ja, maar wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat hebben we meegemaakt in Nijmegen. Mario Been, einde van dit uur langs de lijn. staat 0-0 bij PSV tegen Heerenveen. Daar is het spannend. Van Summerenwind, Parijs-Roubaix en Epke Zonderland. Goud aan de rekstok. En dan langs de lijn op één. Macro heeft goed geluisterd naar de ondernemers van Nederland. Daarom zijn we voortaan ook op zondag open. Elke zondag.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 Dit is Radio 1.